Nieuws van 9 uur. Bastiaan Nachtegaal met het steeds niet in gesprek met de VVD... over eventuele regeringsdeelname, zoals Sibrand Buma van het CDA had bepleit. Buma had bij informateur Schippers gepleit voor onderhandelingen met de SP... omdat hij zegt te vrezen dat de formatie in een impasse belandt. Maar Roemer had de VVD al voor de verkiezingen uitgesloten en blijft daarbij. Na de mislukte poging met VVD, CDA, D66 en GroenLinks is nog onduidelijk hoe Schippers nu verder wil met de formatie. De SP wil opheldering van minister Schippers over de manier waarop slachtoffers van seksueel misbruik in de sport zich kunnen melden bij de onderzoekscommissie De Vries. Het is niet mogelijk om anoniem melding te doen, zegt Kamerlid van Nispe. En er is geen telefoonnummer voor slachtoffers die liever met de commissie bellen. Van Nispe zegt benaderd te zijn door iemand die misbruikt is, maar nu zich niet veilig genoeg voelt om aan het onderzoek mee te werken. Bij het incident met een auto op Times Square in New York is volgens de burgemeester één dode gevallen en zijn 22 mensen gewond geraakt. Een man reed met zijn auto een stoep op waar veel mensen liepen. Hij is opgepakt. Volgens de politie is geen sprake van terrorisme. De bestuurder is twee keer eerder opgepakt voor rijden onder invloed. Of hij nu ook heeft gedronken wordt nog onderzocht. Het gaat om een 26-jarige veteraan uit New York zelf. De opbrengst van de verkoop van een gedicht van Anne Frank gaat gedeeltelijk naar de oprichting van het Holocaust-namen-monument. Het handgeschreven velletje uit een poesiealbum werd op een veiling voor 140.000 euro verkocht door een vriendin van Anne Frank, Jacqueline van Maarsen. Zij heeft besloten 50.000 euro daarvan te besteden aan het monument. Het monument komt in Amsterdam en zal in totaal zo'n 5 miljoen euro kosten. Het kabinet heeft al 2 miljoen toegezegd. Het weer: vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en trekken er een paar buien over het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met een enkele bui, vrij veel wind en 16 tot 20 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 Awesome. Onze vriend X met uh, het uh, nummer The Difference. Uh, difference is het uh, sowieso, want uh, wat uh, was de reden waarom hij een genderneutraal jasje op uh, de markt uh, bracht? Dat had alles te maken met een soort van statement. Hij en uh, zijn goede vriend Jet Rebel uh, zijn wel uh, dan op pad gegaan om uh, wat kleren te kopen. En dan kwamen ze in een of andere kledingzaak. En toen uh, hadden ze dan bijvoorbeeld een spijkerjasje in de hand... en toen zei hij de verkoopster. ja, maar het is een meisjesjas. En de twee heren zeiden, ja, maar wat moet dat nou weer uitmaken? Wij vinden dat een, gewoon een leuk jasje en we willen dat kopen. Dus, en toen kwam daar zo langzamerhand een beetje het idee om van... nou, laten we dan maar eens een soort statement maken. En dat heeft uh, Marnix dan uh, gedaan met zijn band X... Uh, want het is de, tegenwoordig. Nou ja, tegenwoordig. Uh, eerst was Marnix uh, de complete blik, blikvanger. Maar nu doen ze het echt uh, met z'n allen. En dat hebben ze ook afgelopen woensdag uh, gedaan uh, in de Supperclub in Amsterdam. Gisteren dus is dat, uh, is dat album. Of eergisteren. Nee, gisteren is dat uh, album uh, live gegaan, de EP dan. Vijf tracks staan erop. En dit is de single die we al een aantal weken uh, draaien bij uh, Alternative FM. Nou, we draaien nog even iets anders. Een dame die ook zeer bekend is uh, bij Suzanne Sanders in uh, haar naaste omgeving is Mario Kreileman. Nou, die moet zij denk ik ook wel een beetje kennen. Want uh, Mario Kreileman, die ken jij toch, denk ik? Vaag, sorry. Ja, vaag. Uh, nou ja, goed. Uh, zij heeft een afstudeerde op, uh, opdrachten gedaan in Haarlem. Aan het conservatorium in Haarlem. Wow. En daar heeft zij Forrest voor gemaakt. Uh, tenminste, niet alleen zij. Maar uh, Jorah is de, uh, ja, de bandnaam. En ze hebben dus afgelopen zondag hebben ze dat uh, gepresenteerd in het uh, patronaat. Nee, vrijdag zelfs. Ik had de kans om uh, de primeur te hebben, maar ik heb het uh, maar gelaten voor wat het is. Want Mario die zei van, nou jij hebt dan, uh, op vrijdag uh, zul je echt een primeur krijgen. Nou, toen vond ik het niet gepast om dan op donderdagavond eventjes uh, de forest uh, er doorheen te gooien. Uh, maar goed, dit is dus Jorah met Mario Kraleman in de gelederen En het nummer, dat heet wat ik al zei, Forest. Dark, never wondered why the darkest days are like the light. My old days are gone, my old songs are lost, they're all torn apart by the thoughts of my dark blue sky. Try to hide, always fix what I'd never wanted to let go. Trying to see the path, but I had lost my breath. I couldn't find my way home in the. Just standing here, I'm just a Dat is hem dus. De nieuwe single van Stillwave. Uh, bracht de tijd op uh, tien voor half tien. We hoeven nog niet, uh, nee, we hoeven nog niet meteen te beginnen. Nog, nog niet, uh, Marcus. Uh, we hebben nog geen, uh, we hebben nog geen uh, plek en uh, adempauze. Dus, uh, want... Uh, het gezelschap komt uit Rotterdam. Daar, daar komen ze vandaan. Nou, we hebben hier wel meerdere Rotterdamse acts gehad. Van Graveltown tot... Nou ja, zeggen we ook Halfway Station bijvoorbeeld. Maar ook Linda Kreuz is bijvoorbeeld geweest. Dat zijn allemaal mensen die, die allemaal uit Rotterdam komen. En er is er nog één. En we gaan nu niet Berlin draaien van Roevaida. Maar we gaan nog iets anders draaien. Een eigen opname die we hebben gemaakt van... Uh, van, van Southbound, waar Ruvay daar toen nog uh, deel uit maakte. Tenminste, dat was uh, toen nog uh, de, de, de naam van de band. Um, we hebben uh, een, eigen, een eigen track van uh, Feathers. En dat klinkt dan dus zo. Dus dit is dus de eigen opname die wij hebben gemaakt van dat optreden. To me. Ja, dat was dus eigenlijk een opname die, die ik dus even, even laten horen. Want ja, we hebben natuurlijk wel wat, wat mensen hier in, in de studio gehad. Een eigen opname van onze vriend Marcus van Dam. En dat dateert alweer uit ergens 2014 zo'n beetje. Want toen deed Ruvarda onder de naam Southbound mee aan de grote prijs van Nederland. En dat nummer dat, wat je net hebt gehoord is Feathers. Uh, daar uh, uh, komt het vandaan. Maar Roefvaarder heeft inmiddels nu ook een eigen single uh, onder haar eigen naam, Berlin, opgenomen. Nou, zover is het nog niet met uh, Suzanne uh, en haar band dat ze de, de loftrompet over Rotterdam uh, gaat uh, zingen. Maar wellicht kan dat natuurlijk nog komen, je weet het maar nooit. Uh, zit er hier zoiets in de pijnlijn? Kun je het nog vertellen? Niet, nog niet. Maar we houden ons aanbevolen. Jullie houden je aanbevolen. Uh, de laatste twee nummers uh, van de band, uh, van Suzanne en Suzanne zelf natuurlijk, want daar uh, draait het om. Welke twee nummers uh, laat je horen? De eerste is It's in Your Eyes. En de tweede is Better Dream On. Oh, Oké. Okay. your eyes, See your eyes. See your eyes. Yeah. Yes, de laatste Between horizons, my boundaries With fantasies in my pocket And a hand Ja. Yeah. Ademloze muziek uh, Mensen, dus 28 mei In de kantine van Theater van Halla Ik zou zeggen, koop die kaarten yeah. Want dan uh, zullen ze wel grif uh, Van de hand gaan Want als je dit gehoord hebt Dan wil je er zeker bij zijn Op 28 mei, My Stories van Suzanne Sanders Compleet met band of niet? Ja, compleet ja. met hele band Oké, okay, Dus de, de hele setting die daar staat staat De hele aan... setting staat dan ook de 28ste okay. dus En dan uh... ook elektrisch dan elektrisch. Ja, dit is een beetje akoestisch. Maar goed, maakt niet uit. Uh, dank je voor het moment. We gaan zo nog eventjes... Ja, uh, nog eventjes ja. We gaan zo nog eventjes uh, kort nog even, nog even bijpraten. Dan hebben jullie nog even de gelegenheid om alles af te ruimen. Dus dan uh, kan het... Uh, hier. Dus, uh, ja, want dan, uh, we, dan kunnen we nog even een kort gesprek uh, eventueel nog even voeren. Dus Gezellig. komt goed. Ja. Um, ik uh, zat net eventjes uh, hier en daar op het uh, Facebook uh, verhaal. En ineens uh, komt de elektro ergens niet zomaar vandaan. Want in 1982 toen uh, ik, uh, zei de gek, een een of andere drive in de discotheek had... toen begon ook het piratenbloed een beetje te komen. En ja, wat, wat is nou het geval? Uh, vijf jaar geleden post Kees van Amstel, wie kent hem niet... op uh, Radio uh, 1 doet hij af en toe nog wel eens een column. En ze zit hier nog wel eens aan tafel bij uh, spijkers met koppen op Radio 2... En hij had op een gegeven moment een, een remix gedeeld van I Feel Love van Donna Summer... maar dan in de Patrick Cowley remix. Maar ik zeg op een gegeven moment... ja, als, uh, als jij uh, dan toch een hele grote fan bent... of een ja, liefhebber van die muziek... dan zeg ik ja, Mind Warp. Het is huppatee. Gelijk Kees meteen met een link uh, gekomen over, uh, over dat nummer van, uh, van Patrick Cowley. Hoe klonk dat ook alweer? Nou, dat klonk dus dan ongeveer zo... Dit is dus Mindworp uit 1982 van Patrick Cowley. Het, het komt niet van een vreemde waarom wij dus zoveel elektro draaien. Dit is hem dus. Nou, dat was hem dus. Uh, de link van de heer Kees van Amstel. Want uh, dat was hem eigenlijk. Want uh, die uh, kwam er mee. Uh, Mind Warp, maar maar uh, gooit er ineens ook nog een 12-inch van Manager erbij. Ja, zelfsendheid heb ik nou inmiddels nou ook weer niet. Maar wat ik wel heb, is in ieder geval: uh, waar doet dit dan aan denken? Nou, ik zou zeggen. Luister eens bijvoorbeeld naar X. En uh, die heeft dat natuurlijk ergens uh, niet van een vreemde. Het nummer dat heet uh, Possibly Fellini... is het openingstrek van uh, de EP... die die afgelopen week heeft uitgebracht.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 Dat was uh, Hanneke Laura met New. En dat nummer dat heet uh, uh, New dus. Daarvoor hoorden we Possibly Fellini. En uh, Possibly Fellini dat is uh, de openingstrek van het, uh, de, de laatste verschenen EP van X. Uh, en daarvoor had ik uh, dus even een kort Facebook-gesprek met de, de heer Kees van Amstel... Ging over onze eigen jeugd uh, verleden. Of uh, ja, verleden uit uh, de jeugd. Uh, toen wij nog uh, stoute kereltjes waren. en op de radio een beetje bezig waren. En allerlei dingen dus uithaalden. En uh, dat waren dus gewoon muziek, uh, dingen delen van bijvoorbeeld Patrick Cowley. Uh, ja, dat was een beetje de man die de electro introduceerde in de disco. Maar er zijn natuurlijk verschillende mensen daarmee aan de haal uh, gegaan. Maar we gaan nog eventjes een afsluitende babbel doen met, uh, met Suzanne. Want, die, uh, want ja, uh, ik wil altijd eerst even weten hoe je het uh, hebt uh, gevonden hier. Heel leuk, superleuk. goede ja? akoestiek, leuke ja. mensen zoals ja? jij. <laughs> nee, het was echt ja. heel erg leuk. Hebben we hebben ons ja. heel erg vermaakt. En we hebben ook weer de kracht van de akoestieke muziek weer teruggevonden. Eigenlijk zijn heel veel elektrisch okay. gaan repeteren. En dit akoestieke bevalt ons wel. Ja. En dat willen we wel wat meer doen eigenlijk. Ja. Dat heel uh, huiskamerconcerten? Huiskamerconcerten, wat huiskamerconcerten wat zo ja. dat zou heel leuk zijn. Nog even over jou, want uh, we hebben natuurlijk naar nou, je zitten luisteren. Hè, en dan denken die mensen thuis van... Uh, ja, hallo, Suzanne. Uh, <laughs> Suzanne Sanders. Wat, uh, hoe ben je nou uh, met muziek in aanraking gekomen? En wanneer ben je zelf met muziek uh, aan de gang gegaan? Oeh, ik ben... Toen ik zeven was, denk ik, ongeveer zeven, acht, ben ja. ik begonnen met bij een, een koor zingen met allemaal ja. kinderen, een kinderkoor. Ja. En toen dacht ik, nou, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk, maar ik zou heel graag ook uh, een solo stukje kunnen doen of, of zelf zingen. Ja. En toen ben ik op musical zanglessen zangles gegaan en dat heb ik vijf jaar gedaan, dus heel veel techniek opgebouwd. Uh, ook wel heel erg geleerd of erachter gekomen dat ik theater heel erg leuk vond. Ja. Toen heb ik twee jaar lang auditie gedaan voor de MBO Theaterschool in Rotterdam. Ja. En daar ben ik niet aangenomen, omdat ik niet zo'n goede danser ben, helaas. Ja, ja. ja. En, uh, maar toen ben ik dus aangenomen op Abeda Musicant Producer. En dat is een Rotterdamse opleiding. Uh, voor ja. Uh, muzikanten en producers. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat was eigenlijk heel bijzonder. Want ik kwam naar binnen. Ik wist eigenlijk niet wat ik moest verwachten. Ik wilde gewoon alleen maar muziek maken en zingen. En ik had ook nog nooit iets geschreven. Nee. Dus dat was vier jaar geleden. En toen ben ik begonnen met mijn eerste liedjes schrijven. En dat heeft wel een tijd geduurd voordat ik erachter kwam... wat ik nou eigenlijk wilde. Je begint met hele... Simpele liedjes. En ja. Ja, je, je moet nog je sfeer en je stijl vinden. En dat heb ik uiteindelijk wel echt kunnen vinden. En ik ben heel blij dat ik nu kan creëren. In plaats van uh, dingen oplezen van een script. Wat al bedacht is voor ja, iemand okay. anders. Uh, want datgene wat je nu net hier hebt laten horen. Dat ja. komt allemaal uit jouw pen ja, vandaan. Ja, uit he? mijn pen. Ja. Ja. Uh, is dan ook op een gegeven moment uh, de melodielijn uh, die je dan op een gegeven moment daar ook bij bedenkt? Uh, soms dus... andersom zelfs. Soms dan heb, ik du -du -du, heb ik het nummer al een beetje in mijn hoofd of ja. de melodie. En dan denk ik, oh, het moet hier komen qua tekst. En dan komt dat eigenlijk later. Ja, okay. Dus het werkt soms andersom. En ja. Soms alleen maar één woord. Ja. Uh, Disappear heb ik toevallig geschreven. Ik zat gewoon op een bankje op Vlieland... waar ik heel veel kom in, op het eiland. Mooi eiland hè? He? Heel mooi eiland. <laughs> ja. Ja. <laughs> We ja. mogen er ook optreden in de zomer, ja. in augustus waarschijnlijk. Ja, into the wide open is uh, Oh ja, dat, is dat dan dat is een niet zo. Mooie... Maar dat is wel een heel leuk festival inderdaad. Ja. Maar toen had ik echt zoiets van... Ik wist niet eens wat de woorden betekenen. En uiteindelijk heb ik het liedje geschreven. En nu moet ik, ben ik nog steeds bezig om mezelf uit te leggen... wat het nou eigenlijk voor me betekent. Hm. En nu kom ik erachter wat het liedje betekent. Al, terwijl het al opgenomen is. Terwijl het al geschreven is. Terwijl het ja. al helemaal klaar is. En nu weet ik waar het over gaat. En nu ja. denk ik... Hey, in mijn onderbewustzijn heb ik mezelf daar toch in naartoe gegeten. Ja, maar, maar... Dat, dat maakt het ook, denk ik... Uh, het, is, het, is, het, is een, het is een beetje dromerig, ja. sowieso. Uh, dat, dat, dat, uh, dat sowieso. Ik had net ook even met Dylan... Uh, ja, messenger verkeer, om het allemaal maar <laughs> zo te zeggen. En te op een zellen. gegeven moment hebben wij... Uh, tenminste, ik zei dan... Volgens mij lijkt ze ook een beetje op de stem van Kate Bush. Ja, <laughs> maar dat komt er niet. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. daar dat, dat doet het mij aan denken. Ja, ik, uh, dus... ik luister ook wel veel naar Kate Bush. Ik vind ja. haar ook echt geweldig. Ze is zo... Ja... Authentiek gewoon. Uh, ja. Dit zeggende, ik ga even op dat welbekende YouTube-kanaal even zoeken. Uh, wat ik wat, wat, wat, wat er is één ding wat mij eigenlijk een uh, uh, beetje, beetje bijkomt. Als ik ook een beetje de nummers naar jou, uh, naar jou zit te luisteren, dan, dan, dan komt er iets bij me op en dat is dit nummer. Hoe? En dat is Army Dreamers. Army Dreamers. Ja. Dat was hem dus. Uit 1980 alweer. Kate Bush met Army Dreamers. Nou, dat, dat bedoel ik dus. Uh, Ach, daar, ja. deed het, daar deed het een beetje aan, uh, aan denken aan eerlijk gezegd. Hier en daar. Heel ja, mooi. Dus, ja. want jij, jij hebt het ook een beetje dat je met je stem, uh, datgene precies doet wat Kate Bush ook doet. Uh, ja, dus, ik probeer niet te veel na te doen. Maar, nee, ik maar dat, het voelt het gewoon is alsof dat. Nee. Ja. Maar het, het, het, het, het, het, het is een soort techniek. Techniek heb je, ja. dat, dat heb je van de uh, overheid. En dat hele hoge. En ja, ja, ja, ja, ja, en dat uh, dromerige wat, uh, wat Kate Bush ook in haar nummers uh, verwerkt, dat heb jij ook. Goed dus, compliment. Dus ze zijn, uh, ja, het, uh, nou ja, goed. Uh, ik, ik geloof dat uh, op school, als ik goed geïnformeerd ben yeah. door Dylan, dat dat al eens een keer tegengezegd is. Uh, uh, ja, ja? ja. ja best wel een aantal keer, ja. Ja. ja. Maar dan uh, zeg je toch: het is wel een compliment als ik dat. Uh, ja. Op mij, ja. Dat is een grootheid. Hè. Ik, ja. bedoel, tegenwoordig, ik zou er heel graag nog live willen zien. Ook, ja, maar... ja, ja, ja, maar dat, ja. Je weet het niet nee, bij nee. haar. Soms is het in één keer en dan is het uitverkocht. En dan is het weer ah, klaar. Ja. En zo is op haar eilandje in de Precies, Ze leidt een teruggetrokken bestaan. Uh, eigenlijk een kluisenaarsleven. Op dit ja, moment heb ik helemaal wat vertellen. En uh, nou, Ik geloof dat er nog niet eens zo lang geleden... nog eens een keer een concert is uh, geweest. Ja. Uh, wat ze gedaan heeft. Dus Hoe lang het dan weer gaat duren voordat ze dan weer ja. iets uh, gaat doen. Dat kan dan wel even duren. Maar uh, jij zei dat je dus uh, een opleiding had gedaan. Dat, uh, Nog nu, bezig, laatste jaar. laatste jaar. Wat is dat voor een opleiding? Is dat een hogere opleiding in die? Uh, dat wat ik nu dat doe? Wat je nu doet. Is het, het is een MBO 4-opleiding, dus ja. hoogst niveau MBO. Het is uh, een opleiding waar je eigenlijk heel breed te maken krijgt met de muziek en de muziekbusiness. Mm -hmm. Dus je krijgt lessen. Maar ja. je krijgt ook vakken gitaar, piano, uh, drums, van alles. Dus je krijgt een heel. Ja, brede kijk op wat de muziek nou eigenlijk is. En er staat vooral centraal... dat je eigen muziek uh, maakt, opneemt en mm -hmm. uitbrengt. En we hebben ook eigen studio's in de uh, school zelf. Ja. En uh, ja, dat staat heel centraal. Dat je niet alleen maar een zangeresje wordt... maar dat je juist een artiest wordt. Ja, oké. Okay. Met je eigen uh, ja. dingen. Uh, zie jij je dan meer als een artiest... of meer toch als een muzikant? Dat is een leuke Oeh. vraag, hè? Dat is een leuke uh, vraag, ja, Sommige mensen zeggen dat ik meer een kunstenaar ben. En dat klinkt misschien een beetje raar. Ja, ja, ja. <laughs> maar, ja, ja. Ik weet niet, ik vind het altijd heel interessant om juist meerdere dingen bij te halen dan alleen maar... Ik ben een zangeres, ik ben een zangeres, maar ik heb ook een eigen band. Ik ben bezig met een expositie, dus ik ben ook met kunst betrokken. Ik heb een dansclip online staan, dat is de mm -hmm. Spiritual Night. En ik hou gewoon van alles daaromheen en de hele wereld eromheen schetsen. Niet alleen maar de muziek en niet alleen maar een stemmetje. Dus ik denk meer dat ik een muzikale kunstenaar ben. Een muzikale kunstenaar? Ja. Ja. Um... Dat is ook uh, zoals je op een gegeven moment uh, de toekomst ook ziet. Hè? Dus als je werk gaat uitbrengen, ja. dat je dat uh, versterkt met, uh, met het beeld. Ja, ja. ja. ja. Heb, je ja dat, heb je dat dan al als je de muziek al aan het schrijven... of tenminste de tekst en de muziek al aan het schrijven ja. bent... dat je dan ook al meteen weet dat je het beeld uh, er ook al klaar bij uh, Bij Sommige nummers meer dan andere. Bij uh, de eerste clip van De het vroeg degene die, die het zou gaan filmen, ja, wat wil je dan precies? Ik zeg, wacht ja. even. En toen heb ik mijn ogen dicht gedaan. Ja. En toen heb ik getypt en getypt en getypt. En eigenlijk had ik het hele beeld al in mijn hoofd. Het enige wat ik hoefde te doen is over te typen wat ik zag voor mijn oog. Eigenlijk. Dat, dat, in mijn hoofd. Dat, ja, dat, en dat, dat gaat gewoon verder. Het draait gewoon af tot het nummer voorbij is. En ja. dan heb ik mijn clip geschreven. En dan weet ik precies welke locatie. We zijn zelfs naar een locatie gegaan die ik niet kende. Maar ik heb research gedaan. en van tevoren foto's bekeken. En gekeken waar ik dan ongeveer wilde. En uiteindelijk klopt het precies met wat ik in mijn hoofd had. Mm -hmm. Dat is uh, wel heel fijn of zo. Als je een ja. beetje een visuele mind hebt. Of ja, doe dat, je dat? Dat, dat heb je dus wel. Want <laughs> ik bedoel, uh, als ik kijk ook naar de clips. Uh, <laughs> ook dat nummer wat je dus helemaal aan het begin hebt uh, gespeeld. Creature uh, Night. Of, of nee, niet dat is Night. Disappear was Disappear. Dat. Ja, dan ben ik alweer gauw de titels weer even kwijt. Maar uh, daar, daar zag ik het ook in. Uh, in terug. Weet je? Dus uh, denk mm -hmm. ja. Het, het, het versterkt elkaar wel. Wat, wat dat er gaat. Gelukkig. Dat, dat, dat mm -hmm. doe je dan wel goed. Um, uh, nou ja, voor, uh, dat is vol, zondag over een week. Hè, dat je dan uh, ja, daar, uh, Spannend. Ja? Is het nu al spannend ja, voor? Je? Ja? ja, ik vind het heel erg leuk, maar ik vind ja. het ook heel spannend. Ja. Ik heb wel wat te geven aan mensen en het moet. Ik ben de eindverantwoordelijke en dat maakt het spannend. Ik bepaal alles. Tot aan ja. de expositie, tot wat de muzikanten doen, wie ja. er komen, hoe het eruit ziet, uh, de decor en de beelden die vertoond worden, alles. En dus dat vind ik allemaal wel heel spannend. <lacht> nou, ik, ik, ik, uh, ik, ik ben uh, nou ja, nieuwsgierig in ieder geval, sowieso. Maar dan mm -hmm. zal ik, uh, ik zal wel iets uh, ervan meekrijgen. Want de zondagen. Bewaar ik altijd uh, toch om even zelf uh, met de muziek uh, zelf bezig <tie> te zijn. Dus, uh, maar goed, uh, ja, het is uh, zeldzaamheid als ik ergens dan nog wel eens opduik hoor. Maar goed, maakt niet uit. Maak een uitzondering. Ja. <tie> Uh, Marcus loopt in de buurt. Ik zou bijna zeggen, uh, wij gaan afscheid nemen. Dan zeggen Marcus en ik altijd in uh, koor: Nou, pak die hier uh, microfoon 4 maar. Uh, of microfoon 3. Zo kom ik ook nog eens in de buurt. Oh, dat maakt niet. <laughs> uit. Dan zeggen wij altijd in koor: Tot, tot volgende, volgende week. week. En dat, uh, dat gaan we dan uh, ook uh, meteen uh, doen. Uh, er is nog één nummer die ik uh, nog ga lopen draaien. Uh, Suzanne, dankjewel overigens. Ja, jullie dankjewel. Ja, want, uh, dat uh, moet ik er natuurlijk wel even bij zeggen. Uh, er is er nog één. Uh, ze zijn bezig nu met het derde album. Actors and Liars. Dat was uh, de eerste album uh, waar ze mee uh, kwamen. En vervolgens kwam uh, Prospero, of Prospero, hoe je het maar noemen wilt. En van dat album heb ik nog een hele mooie. En daarin spreekt ook een beetje misschien wel de poeet Frank Bond uh, in, uh, in dit nummer. Uh, hij heeft uh, op, dat, uh, op dat album staan uh, Rainbow. Uh, dat is een, een nummer van naar een, ja, een dichter. En dit is ook een heel mooi nummer. Sweet Surrender. En daar sluiten we deze alternative fan mee af. Dag! Hey, sweet